Jongens, uh, er is iets dat je moet weten. Ola, ola. Jij hebt toch niet met Beekman in dat salon zitten stoeien, hè? Ja, dat zal het gaan, ja. Maar ik weet wie dat misschien wel gedaan kan hebben. Ja, gaat ons dan nu vertellen, of is het een staatsgeheim? En uw gezicht te zien precies wel. Oh, nee, natuurlijk niet. Uh... Nee, fijn, heel Brugge weet het, denk ik. Uh, kijk, hè, uh, Beekman heeft al lang een relatie met Martin Sales. Nou zo, heel Brugge weet dat. Jij weet dat. Ja. En jij dus ook, Kido? Ja, Pieter, al jaren. Al jaren, is tof. Bedankt dat je me dat nooit verteld hebt, hè? Ik zal eraan denken als je ooit nog eens iets van mij nodig hebt. Ik wou het u eigenlijk al lang vertellen, Pieter, maar. Ik mocht niet. Ja, bedankt hè Guido. Ah, oh, het was weer iets tussen u twee Nog beter. Oh. Gelijk heel die zaak met Vermeer hè Guido. Die jij twee ook achter mijn rug als uw vervanger hebt uitgekozen. Pieter is nu goed ja. Ik heb Guido gevraagd om dat niet aan uw neus te hangen. Want u kennende... Wat u kennende? Ja, ja wel. Gij had schrik dat ik daarmee zou uitpakken. Natuurlijk. Ah, dat Beekman al jaren de minnaar is van Martin Salis. Ik geef toe, ik zou dat op tijd en stond eens hebben laten doorschemeren. Ah, ah. Als dat van pas kwam natuurlijk. Ah, voilà, ziet ja. je nu... En, en hou nu maar op, hè, want we zitten hier met een probleem. je ziet dat de pers daar lucht van krijgt. Ja, dat doet me daaraan iets denken. Ga rap eens naar Pieter, Pieter! Die stomme niet Pieter, ik ben niet aan het zeveren. Hè. Justitie komt zo al genoeg in opspraak. En trouwens, wat Beekman in zijn vrije tijd doet, dat is zijn zaak. Ja, behalve als hij dat in een bruidswitte doet. Waar een tijdje later iemand zijn nek wordt gebroken, hè? Mevrouw de substituut? Pieter heeft gelijk, Jan de We zullen Beekman sowieso moeten ondervragen. Hij kan iets gezien of gehoord hebben dat in verband staat met de moordenaar. Ja, stel u voor. Misschien zat hij daar achter een van die zetels verstopt. En heeft hij Beekman bezig gehoord. Ik had wel in zijn plaats willen zijn. En oh, dat Beekman dat dan niet uit zichzelf verteld heeft. hè? Al was het maar tegen u, Hanneke? In alle discretie, de hypocriet. Nu weet ik waarom hij zo vies naar me keek toen ik op die receptie in het bijzijn van zijn vrouw opmerkingen stond te maken over Martin. Ja, daar stond je inderdaad met je twee voeten in de plat. Maar, maar wacht nu eens, mannen. We zijn aan het doordraven, hè. Het is nog maar de vraag of hij daar wel met Martien gezeten heeft. Wat? Nou, Dat kunnen we vlug te weten komen, hè. Hier zie Neem dat glas, door wat porto of zo in. En ga haar dat geven. Ja. Dan loop ik straks recht naar vermeulen met haar vinger af. Wat doen we nu zo, Pieter? Hanneke, met een beetje fantasie kunnen we Beekman nu zelfs aanklagen voor medeplichtigheid. Puur en alleen, omdat hij niet gezegd heeft dat hij daar gezeten heeft. Goed, uh, ik zal eens nadenken wat we met de informatie gaan doen. Ik bespreek dat vanavond nog wel met u. Maar nu heb ik ander werk. En ik veronderstel dat de heren ook nog hun bezigheid hebben, ja? Ja, uh, Guido. Ga jij nu maar eens kijken bij Van Dorpen thuis. Ga eens zien wat er op de zetel van die firma Flip te vinden is. Neem Bruinogen en Somers maar mee. Ik ga ondertussen nog eens naar Bernards en Partners. Oef. We bellen wel als er iets uit te wisselen is. Hè? Jij gaat naar Bernards? En waarom? We hadden toch afgesproken dat je je in de eerste plaats ging concentreren op Filip Van Dorpen? Dat gaat nog niet voor mij, Janneke. Sorry. Ik zit nog iets te veel met slipjes in mijn kop. Met superversige kanaaltjes. Kom op, jongens, haal ze maar op. Ik boven. heb tien minuten voor u commissaris en geen seconde langer. Oh, sorry. Uh, te zien, ik man. kom ongelegen. Ja, ik heb een dringende afspraak. Ik had er maar even zitten. Uh, nee, uh, bedankt. Uh, ik heb mijn knie bezeerd. Ik blijf liever staan. Werkte Dirk de Meijer ook in dit kantoor? Uh, nee, die had zijn eigen ruimte, dat weet u toch? Hmm. Uw mensen zijn al eens komen kijken. Ik zou trouwens graag horen wanneer we die spullen terugkrijgen die ze van hier meegenomen hebben. Want daar zitten dingen bij waar planten van ons op wachten. Ja, ik zal mijn mensen aansporen om het ongemak zoveel mogelijk te beperken, mevrouw Simons. Uh, wat ik mij afvraag, ik zag daar in de receptie een uh, reclamespot spelen op die tv-monitors. Uh, ja, daar draai je constant van, die spotjes, commissaris. We zijn een reclamebedrijf voor iets, hè? Ja, maar toevallig was het een spotje voor Sea Village. En? Wat is het probleem? Helemaal geen probleem. Wanneer is dat spotje eigenlijk gemaakt? Uh, goed jaar geleden. Was u bij de opnames? Ik? Nee, helemaal niet. Waarom vraagt u dat? Kende u Filip van Dorpen? Nee. Of ja, ik heb hem wel eens gezien op een of ander feestje. Misschien wel meer dan een keer, maar oh, ik weet het niet zo precies. Filip heeft toch stage gelopen bij Christian Bernaards? Want dat is al een paar jaar geleden, hè? Dat was voor mijn tijd. Ja, maar vader van Dorpen die kent u wel, hè? Ja, Ja, die ken ik wel. Of tenminste, Christian en ik hebben wel eens met hem gedineerd. Ja, zaken besproken? Uh, ja, waarschijnlijk wel. Maar commissaris, wat heeft dat allemaal met Dirk de Meijer te maken? Heeft meneer Berenaerts zijn jacht in Frankrijk liggen? In Biarritz uh, bijvoorbeeld? Een jacht? <laughs> en in Biarritz dan nog? Ja. Uh, waarom moet u dat weten? Oh, gewoon uit nieuwsgierigheid. Commissaris, ik stel voor dat u dat soort vragen rechtstreeks aan meneer Bernard zelf stelt. Hij zal met plezier eens een avondje met u gaan eten om over koetjes en kalfjes te praten, want dat doet hij erg graag. Zoals met mensen uit andere beroepen keuvelen. Ja, die auto van Dirk, die Jaguar, dat is een bedrijfsvoertuig, hè? Ja, wat is daar verkeerd van? Had Dirk ook geen gsm van het bedrijf? Nee, waarom? Oh, zomaar. Uh. Ja, iets anders. Uh. Ik meen begrepen te hebben dat het niet meer boter tussen Van Dorpen Senior en meneer Bernaards. Oh, dat zou mij sterk verwonderen, want sea Village was het eerste paradepaardje van Bernaards en partners. En bovendien, Christian heeft die opdracht destijds aangenomen, precies vanwege zijn oude vriendschapsbanden met Van Dorpen. Ja, destijds, ja. Maar ondertussen is de vriendschap misschien wel wat uh, bekoeld. Al was het maar vanwege die N.V. Flip die Van Dorpen Junior heeft opgezet. Commissaris, N.V. Flip was totaal geen concurrentie voor ons. En daarbij, de N.V. Flip hield zich enkel en alleen bezig... met de promotie en de reclame van en voor ah, Is dat zo? Interessant. Ja, Bernards zijn partners. Wie zijn die partners eigenlijk, mevrouw Simons? Uh, commissaris, ik heb echt geen tijd voor dit soort vragen. Kijk het misschien eens rustig na in het staatsblad of zo, oké? Okay? Maken we hier nu een eind aan? Bent u zelf een partner? Ik heb aandelen, ja. Hoeveel precies, daar hebt u geen zaken mee. Had Dirk de Meijer aandelen? Uh, geen idee. En ik heb ook geen idee wat u met dit soort vragen denkt te bereiken. Commissaris, er zijn massas bedrijven waarvan het personeel mede aandeelhouder is. U gaat mij nu toch niet vertellen dat u dat soort dingen niet weet. Sorry mevrouw Simons, ik vraag dat maar uh, om een beetje een kijk te krijgen op de achtergronden van Dirk de Meijer. Hè? Meer moet u daar echt niet achter zoeken. Waar zit er rest Bruinhoge? Ah, meneer Vermeulen. Geen, geen chance, de duiven zijn gaan vliegen. Het is trouwens puur toeval dat ik hier zit... Want eigenlijk ben ik hier bezig met Versavel in de villa van Van Dorpen. ben gewoon even over het weer gekomen om hier iets op te zoeken. Ja, ja nee, je gaat me toch niet vertellen... dat we zelfs ook nog die villa van Van Dorpen gaan moeten ondersteunen, gooien, hè? Wat? hebt u toch Jantje als versterking gekregen, denk ik goed? Momentje, momentje. Dat Jantje van u is nog maar bij mij in de leer, hè? En als hij niet voldoet, vliegt hij binnen de kortste keren terug naar hier, hè? Oh, bezig. ik per dat hij content van hem was? Ja, ja, ja, ja. Oh. zwart. zwat, e eerst... Speel dat maar door naar Van Insen, dat zal hem zeker interesseren. We hebben namelijk niet alleen massas alcohol gevonden... in het bloed van Dirk de Meijer... Hm? maar ook sporen van ja -ba. Sporen van ja -wa? Goed, commissaris. Uw tijd is nu echt om. Zelfs mis ik mijn afspraak. Nee, om nog even terug te komen op gisterenochtend...